De Europa League is gewonnen door Atletico Madrid. In een volledig Spaanse finale was de Madrileense voetbalclub... met 3-0 te sterk voor Atletico de Bilbao. Dit is de tweede keer dat Atletico Madrid de Europa League wint. Twee jaar geleden gebeurde dat ook. Het weer, vannacht in het westen kans op een bui. Overdag in het oosten eerst nog zon. In de rest van het land veel bewolking en kans op buien. In de loop van de middag steeds meer buien... met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt aan 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. CRW. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. Voor cartoonisten is plaatsing in het prestigieuze tijdschrift The New Yorker... vergelijkbaar met een tennisser die het heilige gras van Wimbledon mag betreden. Bijna elke cartoon levert op zijn minst een grijns op. En in het kader van het gespreksonderwerp van vannacht schoot me de volgende cartoon te binnen. Als voorkennis vertel ik er even bij, wellicht ten overvloede... dat het MoMA, het Museum voor Moderne Kunst in New York... een museumwinkel heeft waar je, behalve de gebruikelijke boeken en aanzichtkaarten... ook de meest futuristische designmeubels kan aanschaffen. Goed, de cartoon. Een klassieke psychiater prent. De psychiater met baard en bril in een comfortabele fauteuil, luisterend. De patiënt op de divan, pratend... Alleen is de divan in kwestie een state-of-the-art design meubelstuk. Het is zo'n onmogelijk ontwerp dat de patiënt zich een wel heel wonderlijke pose moet wringen... wil hij op het ding blijven liggen. Het onderschrift, ik ben heel, heel erg boos op de MoMA-winkel. Goedenacht en welkom in Casa Luna. Vannacht gaan we kopje onder in de wereld van het design. Morgen start een driedaags congres in de Amsterdamse stad Schouwburg. met de Fien Fleur van de Internationale designgemeenschap. En bij ons komt een van de toonaangevende sprekers. een Nederlandse hoogleraar industriële vormgeving in Australische dienst. alvast een tipje van de sluier oplichten: Kees Dorst. goedenacht. Dank je. What design can do, zo heet het congres. Wat kan design doen voor de mens? Um, misschien veel meer dan mensen denken. Um, ontwerpen is begonnen als een manier om producten mooi vorm te geven. Het heeft zich geleidelijk aan verdiept naar: oké, okay, het is niet alleen vormgeving, maar allerlei andere aspecten zijn ook belangrijk. En uh, ontwerpen is op dit moment een klein beetje op reis aan het gaan. Weg uit het pure bedenken van dingen naar het bedenken van wat sociale processen zouden kunnen zijn, en wat mensen zou kunnen binden. En om je heen kijkend in een stad, willekeurig welke stad... zie je dan hoe omgevingen mensen van elkaar kunnen vervreemden... en gevaarlijk kunnen worden. Of hoe omgevingen ook helemaal geschikt kunnen zijn. Um, en um, voor mensen om allerlei dingen samen te doen. En dat zijn belangrijke dingen die je ontwerpen kan brengen. Dat is eigenlijk een soort grenzeloos speelveld voor de moderne ontwerpen. Het is zich heel snel aan het uitbreiden, zeker. Ja. Ja. Um, jullie gaan daarover praten in de Schouwburg van Amsterdam morgen. En jullie, dat is de internationale designgemeenschap. Wat gaat daar gebeuren? Um, heel veel sprekers, maar eigenlijk met voorbeelden uit verschillende landen. En dan aan de hand daarvan heel veel discussies en workshops... van oké, okay, dit is nieuw, hoe gaan we dit nu eigenlijk doen? Hoe kunnen we dit nou het beste aanpakken? Wat zijn goede voorbeelden? Wat zijn voorbeelden die vreselijk goed bedoeld zijn... maar eigenlijk toch stranden? En gewoon kritisch met elkaar aan de slag. Ik denk dat het heel belangrijk is. En als je zegt dit is nieuw, gaat dat dan over wat je net omschrijft? Meer maatschappelijke problemen die moeten worden opgelost? Ja, dat is nu echt een uh, beweging binnen ontwerpen. En misschien wordt dat een hele aparte nieuwe ontwerpdiscipline. Het zou best kunnen. Kunnen, maar... ze, kunnen ze het een beetje, ontwerpers, maatschappelijke problemen oplossen? Um, ze hebben elementen in huis die heel goed kunnen helpen bij maatschappelijke problemen. Maar ontwerpen moet ook echt veranderen om die maatschappelijke problemen goed aan te kunnen. En ik denk dat dat het leuke spanningsveld is waar we in zitten. Uh, om maatschappelijke problemen op te lossen moet je vooral ook heel goed leren luisteren. En Dat is ontwerpers niet eigen? Nou, er is een. Maar ontwerpers hebben soms de neiging om heel erg in een mooie witte designstudio te gaan zitten. En om allemaal aannames te doen over wat mensen willen. En dan iets fantastisch moois te ontwerpen waar mensen toch eigenlijk niet mee geholpen zijn. En voor dit soort sociale processen, sociale dingen. Uh, moet je in ieder geval heel goed luisteren. Want anders is de kans dat je de plank mislaat ontzettend groot. Ga ik je toch even vragen om een beetje zelfbevlekking... wat is nou echt het meest krankzinnig slechte ontwerp... wat je in al die jaren bent tegengekomen... van een ontwerper die alleen maar in zijn witte, witte designstudio naar binnen keek? Um, dus Zo, was op, zonder een, namen te noemen. Zonder natuurlijk. namen te noemen, want ik ga niemand beledigen. Uh, nog niet. Uh, ik heb op een gegeven moment... het was studentenwerk en uh, bij een afstudeerproject had een jongen bedacht dat uh, hij wou vluchtelingen in vluchtelingenkampen wou helpen. Yeah. En wat hij bedacht had op zijn Nederlands Dutch design... was een soort van heel mooi schepje waarmee je dan je eigen um, wc zou kunnen graven. Um, zeg maar nadenkend over de situatie in vluchtelingenkampen... het laatste wat je wil is dat iedereen gaat in de grond gaan graven en zijn eigen wc gaat graven. Dat is gewoon gevaarlijk. Maar het was een prachtig schepje. Het zag er heel keken uit. Helemaal <laughs> goed. Um, want je hebt het net over eigenlijk die uiterste van... of nou ja, de, de overstap die nu moet worden gemaakt... of uh, gemaakt op dit moment in, in gang is... van eigenlijk meer naar buiten gaan kijken. Um, en is het dan nog kunst? Ja. Wat gemaakt wordt. Of is het, wordt het bijna een soort maatschappelijke dienstverlening? Hoe zit het met. De, blijft er nog wat esthet, esthetiek over? Uh, er blijft zeker esthetiek over. Esthetiek is belangrijk en esthetiek is iets wat ontwerpen kan brengen. Op het moment dat je dat weglaat, wordt het een soort van probleem oplossen. Of wordt het een soort van uh, zeg maar engineering, werkdagbouwkunde. Zo'n technische oplossing voor een maatschappelijk probleem. En daar hebben we er heel veel van. En die werken niet zo heel goed. Omdat de menselijke maat dan toch verdwenen is. Ja. En het interessante van ontwerpen is, je kunt via ontwerpen nooit iemand dwingen, maar je kunt wel mensen verleiden naar een bepaald gedrag toe. Dus het, is, het heeft inherent iets heel positiefs in zich. Je moet gewoon zorgen, als je wil dat bepaalde dingen gebeuren, dat je mensen verleidt tot die dingen. Verleiden? Ja. En misschien manipuleren zelfs? Uh, je zou het manipuleren kunnen noemen, want je lokt bepaalde dingen uit, dat klopt wel, ja. En daar denk je heel goed over na wat je uit wil lokken. En in die zin is al het ontwerpen in zekere zin manipuleren. En daar zijn ook hele slechte voorbeelden van. Ja. In dit geval proberen we het voor de goede zaak in te zetten. Oké, okay, we gaan zo verder manipuleren. Kees Dorst studeerde industriële vormgeving en filosofie. Publiceerde een reeks artikelen en boeken over design. Hij is grondlegger van de methodiek design thinking. Die momenteel wereldwijd wordt toegepast. Daar komen we ook nog over te spreken. En inmiddels hoogleraar Industriële Vormgeving met Sydney als standplaats... waar hij sinds vier jaar woont en werkt. We hebben dus hoogbezoek uit Australië in Casaluna. Dat overkomt ons ook niet elke week. Um, je hebt een bijzondere expertise in je vakgebied. Crime. Hmm. Klopt, ja. Um, Dat is niet het eerste waar je aan denkt uh, bij een ontwerper... om. om criminele problemen op te lossen. Het is interessant als je kijkt naar de maatschappij van... Uh, ik, ik, haal, ik haal graag Hans Boutouillet aan. Die is hoogleraar hier in Amsterdam. Mm -hmm. En uh, die kijkt van, oké, okay, wat, wat, wat speelt er nou in de maatschappij? En dan zie je dat meer dan 50% van het nieuws... en meer dan 50% van de kranten... gaat eigenlijk over veiligheid, direct of indirect. En dat is iets waar we ontzettend mee zitten... En eh, dat is iets waar we nogal moeite mee hebben om erover te discussiëren... en om erover na te denken... zonder meteen te vervallen in een soort van tegenmaatregelen. Overal hekken neerzetten en zorgen dat mensen dingen niet kunnen doen, et cetera, et cetera. Het probleem wat ik daarmee heb is dat je... als je maar goed veel waarschuwingsborden en hekken neerzet... dan eh, ben je die openbare ruimte volledig aan het verknallen en onbruikbaar aan het maken. En die is heel belangrijk, want daar leven wij samen in... En um, wat dus probeer met wat dan heet designing out crime. Mm -hmm. Dat is eigenlijk kijken hoe je een openbare ruimte op zo'n manier kan inrichten dat crime, misdaad, dingen die je niet wil, gewoon minder kans hebben om te gebeuren. We hebben een fragmentje van iets wat volgens mij twee of drie jaar ge geleden in Nederland is bedacht. Um, als ik jou zo hoor een oplossing zoals het niet moet. benieuwd naar afloop hoe het dan wel moet, komt die... De slotenvaart gaat de mosquito inzetten tegen hangjongeren. De mosquito is een apparaat dat een irritant hoge toon verspreidt... die alleen door jongeren onder de 25 jaar te horen is. En dat klinkt ongeveer zo. De mosquito wordt door het stadsdeel ingezet op het Mondriaanplein. Hangjongeren zorgen daarvoor overlast... en het bestuur wil op deze manier proberen om ze weg te krijgen. Nou, we zijn in ieder geval al onze luisteraars onder de 25 jaar nu kwijt. Maar uh, los daarvan, wat deugt je niet aan? Het is een soort van uh, akelige tegenmaatregel om een bepaalde groep uit een omgeving... en trouwens ook alle kinderen die jonger zijn dan 25 jaar, ja. uit die omgeving te weer. Die daar gewoon aan het tollen en, en spelen zijn. Ja, die mogen ook niet meer. Ja. ja, maar het, en het, is een, uh, het is een idee van oké, okay, deze mensen mogen niet in deze openbare ruimte zijn... En we willen deze mensen niet snappen of we willen niet weten, we willen niet met ze in discussie treden. We willen gewoon dat ze er niet zijn. En ja, dat is belachelijk. Dat werkt niet. Als jij in Australië dit voorbeeld te horen krijgt op je universiteit... hoe ga je daarmee aan de slag om iets te bedenken wat, wat wel kan werken? Uh, nou, ten eerste wat je zou doen is altijd naar de specifieke plek kijken. Oké, okay, waar speelt dit? Wie zijn de jongeren eigenlijk? Wat speelt er bij de jongeren? Uh, waar zijn die jongeren mee bezig? Uh, zeker tieners, er zit een soort van uh, kwetsbare paar jaren van identiteitsvorming in, en daar moet je snappen wat daar speelt. En um, er zijn prachtige voorbeelden van um, een groepen hangjongeren die zich heel anders gaan gedragen op het moment dat je ze verantwoordelijkheid geeft voor de plek waar ze het plein waar ze normaal rondhangen. En... Um, die daar helemaal mee opbloeien in zekere zin. En vanuit een soort van tegendraadsheid of dwarsheid... juist heel positief kunnen werken in die omgeving. Kan je, kan je dit concreter maken? Welke verantwoordelijkheid krijgen ze dan? Uh, nou Bijvoorbeeld um, een van de problemen die je in Australië hebt... en in Nederland ietsje minder... is dat heel veel openbare ruimtes zijn overdekt en zijn geairconditioned. Dat zijn namelijk shoppingmalls. Want op de een of andere manier hebben we geen ander beeld van een openbare ruimte dan een shopping mall. Nee, dat is het hoogst haalbaar. Dat is het hoogst ja. haalbaar. En daar heb je natuurlijk last van hangjongeren. Want die jongeren die gaan daar naartoe, om duidelijke redenen. Maar ja, die hebben daar verder eigenlijk niks te zoeken en niks mm. te doen. En um, zodra je ze wat te doen geeft in zo'n omgeving... worden zij in feite de beveiligingspatrouille zo ongeveer. En dat vinden ze hartstikke leuk. Dus het, het kan zich echt gewoon omdraaien, dit soort situaties. Zonder dat je een hele groep... Eigenlijk wegpest. Daar komt het op neer. Ja, ja. Um, je, je werkt daar, heb ik begrepen, met een grote groep studenten... en eigenlijk dit soort maatschappelijke problemen. En ga je met ze aan de slag om oplossingen te bedenken. Um, zijn die, worden die oplossingen toegepast? Ja. ja. Dat is, uh, we werken altijd met zeg maar, partnerorganisaties... die eigenlijk de probleemeigenaar zijn. Zeg maar de, de gemeente Sydney niet, bijvoorbeeld. Uh -huh. En um, de meeste projecten die we tot nu toe gedaan hebben... hebben ook echt geleid tot concrete resultaten. Want hoe moet ik dat voor me zien? Je, je, hoeveel, hoeveel studenten werken mee of denken mee? Um, het maximale wat we kunnen doen... is ongeveer 400 studenten tegelijkertijd op een project zetten. En heeft dat zin? 400, 400 creatieve geesten aan één project laten werken? Um, die werken dan aan een soort van baard van verschillende oplossingen. Maar dat ja. heeft zeker zin, ja. Een van de dingen die je graag wil doen is... hele, zeg maar, oplossingsruimtes zoals het heet in kaart brengen. Gewoon ja. kijken wat zijn nou eigenlijk verschillende richtingen, wat betekent het als je dat doet, uh, is het haalbaar, wat voor gevolgen heeft dat, en je moet dat soort dingen helemaal doordenken voordat je ook inderdaad in de praktijk dingen gaat doen. Ja. Want we, we hoorden hier dit dus voorbeeld over hangjongeren in uh, Slotervaart. Nou is dat een mondiaal probleem, want ook het uitgaansgebied van Sydney ja. is gesodemieter. Uh, jullie hebben een project gedaan om daar verbeteringen aan te brengen. Ja, dat is het uitgaansgebied in Sydney heet King's Cross. En um, daar gebeuren gewoon zeker zeg maar, later in de nacht. Er is nogal wat alcohol, er is nogal wat dronkenschap, er is wat drugsgedoe en zo. En um, de gemeente Sydney en de politie zijn eindeloos bezig geweest uh, de gemeente door het gebied zeg maar, beter te onderhouden, mooier te maken. De politie door gewoon meer politie in te zetten, uh, de clubs die daar zitten te dwingen meer beveiligingspersoneel in te huren, dat soort zaken. Mm -hmm. En die komen tot een bepaald punt, maar er gebeurt nog steeds van alles en nog wat, s'avonds laat in Kings Cross. Um, nou, we zijn dat gebied ingegaan. En uh, hebben daar wat avonden doorgebracht. Je hebt wel leuk werk. Het is helemaal niet erg. Je gaat op onderzoek ga je gewoon een paar weken achter elkaar het nachtleven in. Ja, ja. ja. En dan uh, realiseer je je: van wacht even, op een vrijdagavond of zaterdagavond zijn er iets van 30.000 jongeren in dat gebied. Want het gebied is eigenlijk maar één straat. Dus best wel druk. Mm -hmm. En um, dan denk je: van wacht even, deze 30.000 jongeren willen gewoon plezier maken, het zijn niet per se criminelen. En alle maatregelen die je neemt, uh, die zeg maar tegen criminelen zijn... zoals meer politie inzetten, die werken dus maar tot een bepaald punt. Want je bent een verkeerd soort probleem aan het oplossen. En oké, okay, wat is dan een andere benadering? Nou, je zou een metafoor kunnen maken en zeggen van... oké, okay, 30.000 jongeren in een bepaald gebied... die een goede, een, een, een goede avond willen hebben... dat kan je vergelijken met een muziekfestival. Mm -hmm. En wat zou je allemaal organiseren als je een muziekfestival organiseerde? en wat is er eigenlijk aan infrastructuur bij King's Cross. En als je die vergelijking maakt, dan schrik je te barsten. En heb je dus meteen 30 verschillende oplossingsrichtingen... om dingen te gaan doen. Bijvoorbeeld, um, het blijkt dat de piek waarvan de, de, het grootste aantal jongeren... wat het gebied binnenkomt, is om één uur s'nachts. Uh -huh. De laatste trein gaat om tien voor half twee. Dus eigenlijk zitten die jongeren min of meer opgesloten in dat gebied... Je kunt wel een taxi nemen, maar een taxi is duur. De rij voor de taxi kan makkelijk twee uur lang zijn. En als je iets te dronken bent, dan neemt een taxichauffeur je niet mee. Dus wacht op de volgende trein. Zes uur in de ochtend. Zes uur in de ochtend. Ja. Ondertussen eigenlijk vervel je je. En is je dus helemaal niet zo leuk daar. Um, een ander iets, meer fysiek iets wat je zou doen... als je een muziekfestival zou organiseren... is dus je zou zorgen dat er meer dan drie openbare toiletten zijn waarvan er eentje bij het politiebureau is, dus daar komt eigenlijk niemand. Ja. Uh, dus natuurlijk hebben ze een wilplassenprobleem. Ja, het op. klinkt allemaal zo eenvoudig. Uh, maar het is nooit op die manier gezien als, als een gebied waar mensen plezier willen hebben. Het zijn aparte clubs en er is daarna ja. met alle de ellende die er gebeurd is gewoon bekeken alsof het een crimineel probleem was. Nog even terug naar die metafoor of de vergelijking met... Ja. Uh... Het muziekfestival, komt die uit een groep? Is, iets, is dat iets wat jij aandraagt? Komt dat van de studenten? Hoe ontstaat zoiets? Um, uit discussies. In dit geval van de studenten. Ja. Die zoiets hadden van, hé, hey, wij herkennen deze situatie wel... maar wij herkennen ook heel veel dingen niet. Wacht ja. eens even. En dat waren natuurlijk ook studenten die daar ook rondgehangen hebben. Ja, ja, ja. ja. En, uh, maar het is gewoon te veel oplossingen om nu te noemen... Maar. En heel veel van die oplossingen worden nu gewoon uitgevoerd. Ja, maar dan... laten we dan ja? misschien één of twee eruit lichten om, ja? om het toch wat specifieker te maken. Want je en dan ook terugkomen op het verleiden en misschien zelfs manipuleren. Um, op wat voor manier verleid je 30.000 jongeren om een goede tijd te hebben in plaats van rotzooi te trappen? Um, nou, een van de dingen, zeg maar, veel van die 30.000 jongeren zijn ook toeristen. Die weten eigenlijk niet precies waar ze wat kunnen doen. Mm -hmm. um, als je ze informatie geeft door zeg maar, leeftijdgenoten met uh, leuke t-shirts aan, met een grote i erop. dan heb je dus een groep jongeren daar rondlopen. die zorgen dat mensen de plek kunnen vinden die ze willen. die ook kunnen zorgen dat het op bepaalde plekken niet al te druk wordt. Uh, die ook kunnen uitkijken voor als er ergens wel iets op een opstootje is of iets misgaat, zijn ze meteen aanspreekbaar. Dat is een nadeel van het, de veiligheidsbeamten. Die staan gewoon zeg maar, naast de deur van een club, helemaal in het zwart gekleed. Het zijn ja. nogal grote mannen. Ja. Ze zien eruit als een soort van deft eaters. En ja, daar ga je dus niet naartoe als er wat is. Nee. Um, dus dat is een hele simpele manier om een infrastructuur te maken... die er nog niet was. Die zorgt dat dingen gewoon niet zo snel frictie opleveren. Ik bedoel, misdaad, dingetjes ontstaan altijd als er een soort van wrijving is... tussen verschillende stromen mensen of tussen wat mensen willen. En dat kun je op die manier gewoon een stuk soepeler laten verlopen. Hoe zit het met jullie bevoegdheden? Tot waar hebben jullie een soort carte blanche om dat gebied in te richten? Of zegt de gemeente Sydney? Klinkt dat mm. grappig, eigenlijk. Gemeente Sydney, van ja. zo'n stad. Maar goed. Ja. Um, ja, waar ligt jullie bevoegdheid en waar... Want je kan, ik kan me ook voorstellen, als, je, als ik aan een Nederlandse situatie denk... dat het meteen verzandt in een enorm bureaucratisch proces... waar veel mensen aan tafel zitten en het niet van de grond komt. Hoe werkt dat? Nou... We doen ook veel projecten in Eindhoven op dit moment. Het aardige is, um, deze ideeën die kun je um, tussen alle verschillende belanghebbenden neerleggen. En je krijgt, je krijgt er gewoon discussies mee op gang. En of het dan het beste idee is, of dat er aan het idee wat veranderd moet worden... oké, okay, daar werken we allemaal aan mee. Uh -huh. Maar het is in zekere zin een soort van, het brengt mensen samen. En omdat er een idee op tafel ligt, denkt iedereen ook over de toekomst. Terwijl als je gewoon dezelfde belanghebbende aan tafel zou zetten zonder dat er een idee ligt, eh, zijn ze het gewoon met elkaar oneens over wat dan ook. Want ja, ze hebben verschillende belangen. Dat zit er nou helemaal zo in elkaar. Ja. Dus het is verrassend hoe sterk het werkt. En de meeste problemen waar we aan werken zijn problemen die al heel oud zijn. Mensen hebben al geprobeerd om deze problemen op te lossen... en zijn maar tot een bepaald punt gekomen. En zijn misschien, eh, hebben zich er maar bij neergelegd van ja, dit gaat dus altijd mis op het moment dat je dan zegt van nou wacht eventjes misschien hoeft het niet altijd mis te gaan uh -huh. hier kunnen we over nadenken worden mensen echt heel enthousiast en merk je verschillen tussen de projecten in Eindhoven en Australië is het, zijn wij stroperiger klopt dat de consensuscultuur en het overleg kan je daar sneller tot dingen tot resultaten komen uh, Australië is een wat hierarchischer samenleving uh -huh. dus je hoeft minder mensen te overtuigen om tot actie te van komen goede plannen uh, maar uh, werkend met een partij als de gemeente Eindhoven die echt wil. Ja, dat is geen probleem. Het gaat, gaat ook snel. Ja. Ja. We gaan naar Australische muziek luisteren die je hebt meegenomen. We luisterden naar Ulpira van Ross Edwards, Australische muziek. De muziekkeuze van onze gast, hoogleraar Industriële Vormgeving, Kees Dorst. Als u zich wil abonneren op onze nieuwsbrief of uitzending wil terugluisteren... kunt u terecht op radio1.nl slash casaluna. We zijn ook te volgen op Twitter en Facebook. En zometeen na het nieuws van één uur... kunt u zich ook nog eens met ons bemoeien via de telefoon. Um, wonderlijke muziek was dat. Mm -hmm. Het is... Uh... Voor mij heel kenmerkend. Wij wonen nogal in de bush. Mm -hmm. En Australische vogels die chilpen niet, maar die maken erg veel geluid. Ze zijn over het algemeen ook fel gekleurd en heel groot. Ja. En als je dus door het landschap heen loopt, door de bush heen loopt... dan hoor je dus overal die vogels. En daar is dit stukje op gebaseerd. Op gebaseerd. Ja. Maar is het ook zo dat, dat jullie in jullie huis de hele dag... dit soort levende muziek om je heen hebben? Ja. Is dat een probleem wat je als ontwerper wil oplossen of is het eigenlijk wel aangenaam? Het is eigenlijk wel aangenaam. Ja. Het is alleen de kookaburras, de lachvogels, die verreweg het hardste zijn. Die beginnen over het algemeen om kwart over vijf ochtends. En dan ben je echt wakker. Met dat een frequentie dat... waar ook mensen van boven de 25 uh, ja, van weggejaagd Ja, ja, ja nee. dat kun je niet negeren. Ja. Nee. Hoe beland je als um, design hoogleraar in Australië? Um, dat verschillende redenen eigenlijk... Eentje was dat ik um, heel veel van mijn onderzoek... naar hoe ontwerpers werken um, in Nederland gedaan heb. En ik dacht van, oh, wacht even, Dit gaat over vernieuwing. Ik zie nu patronen. Ik zie dat hier een methode achter zit. Ik heb bijna iets te pakken. Um, maar vernieuwing is ook heel cultureel gevoelig. Dus iets van, wacht even. Als ik hier een boek over ga schrijven... dan wil ik graag dat het een boek is... wat iets beschrijft wat niet alleen in Nederland werkt... maar ook ja. op andere plekken. Ja. Dus laat ik dat op een andere plek gaan uitproberen. Een andere reden om naar Australië te gaan was, uh, eerlijk gezegd... dat ik in Nederland de experimenten die ik wou doen... niet zo goed van de grond kreeg. En in Australië ging dat veel makkelijker, veel sneller. En, en heeft dat te maken... voel je dat je genoeg herkent dan in Nederland? Nou, ik, ik, het, het, ligt meer, het heeft meer te maken met de Nederlandse cultuur... die uh, kwaliteit zoekt door heel kritisch te zijn... En heel sterk in discussie te gaan. Uh -huh. En dat is fantastisch. En daar heb ik ook heel veel van geleerd. Maar af en toe heb je experimenten nodig. En dat wordt dan lastiger. Zeker als de kritiek geleverd wordt vanuit zeg maar, een oude wereld... of een oude manier van denken. Dat hebben mensen zelf dan niet zo heel erg door. Uh -huh. Maar je komt dan niet echt een stap verder. En ik denk, um, het aardig in Australië, het is een opener cultuur um, en ik denk dat dat belangrijk is. Zeker op een moment dat de wereld heel snel aan het veranderen is... is het ook belangrijk om experimenten te kunnen doen. Maar zijn we te, zijn we te theoretisch? Zijn we te formeel? Wat is, waardoor mm. zijn we niet zo vrijdenkend als de Australiërs? Um, goede vraag. Misschien te formeel. En heel erg de neiging om dingen door te denken voordat je ze gaat doen. Australië is het andere uiterste... Het bekende Australische no worries, dat betekent eigenlijk... ik heb helemaal geen zin om vooruit te denken en ja. zien wel. Wat een hele aardige floating aangename uh, stijl van leven geeft. Uh, maar wat mij af en toe in Australië dan weer irriteert. Want oké, okay, je ziet dan dingen van start gaan waarvan je denkt... van ja daar hadden we ook van tevoren over na kunnen denken... en dan hadden we het waarschijnlijk niet gedaan. Ja. Ja, dat No Worries is een wonderlijke goed. Ik ben een keer in Australië geweest. Wist niet dat dat een nationale hallo nee. of hoe is het ja, vraag is. Ja, ja. Ik kwam op het vliegveld aan en liet mijn paspoort zien. En toen zei die beambte No Worries. Ik dacht, er is hier iets helemaal mis. En ik ja. hoef wel ge geen zorgen meer te maken. Maar toen, tien minuten later, was dat al twintig keer gezegd. Dus toen begreep ik dat, dat er geen paniek was. Ja, ja. Um, ja, maar daardoor ook een soort vrijheid in de manier van... Ja. En zeg maar, ze hebben ook ruimte. Ze hebben ook gewoon fysiek ruimte om meer te, te rommelen dan wij. Ja, nou. ja. ja, en dat doen ze dan ook op hele grote schaal. Ja. Maar t, t, voor mij is de combinatie van de twee dingen werkt heel erg goed. Ja. En uh, het is grappig hoe zeg maar, als je naar een ander land verhuist... je gaat je steeds Nederlandser voelen. Want je wordt steeds meer bepaald bij de dingen die je meebrengt... vanuit de Nederlandse cultuur in zo'n andere omgeving. En dat zijn dingen die je in Nederland gewoon niet doorhebt. Want iedereen is op zo'n manier bezig. Ja. En... Um, de combinatie van de twee dingen is heel bijzonder om mee te maken. En ik kan nu dus met een aantal experimenten. en we hebben heel veel projecten gedaan in Sydney. op het gebied van veiligheid. Die ga ik hier bij deze conferentie presenteren. Ja. En ik ben benieuwd wat daar vanuit de Nederlandse context. weer als commentaar op komt. Want de Nederlandse context, als je aan designwereld denkt. dan is het natuurlijk het begrip Dutch design. Um, internationaal vermaard. Wat is dat nou eigenlijk precies, dat Dutch design? Um... Dus design is heel erg zeg maar, vormgegeven vanuit de Design Academy in Eindhoven. Daar komen, dat is de oudste ontwerpopleiding in Nederland. Mm -hmm. Daar komen heel veel uh, ontwerpers vandaan. Um, het heeft de neiging om um, zeg maar, wat modernistisch te zijn, wat strak. Maar ook wel met een soort van sarcastisch grapje erin of zoiets ja, ja. dergelijks. Er zit altijd ook wel een gevoel voor humor achter, een soort van leuke twist. En, um, is dat niet ook gewoon een gebrek aan noodzaak, als het lollig mag zijn? Um, dat is een van de kritieken die je vaak op dit hoort. En um, ik denk niet dat je eindeloos door kunt gaan... met dat soort, soort van commentaar op modernisme, in zekere zin. Mm -hmm. Zonder op de lange duur irrelevant te worden. Dus ik denk dat dit wel aan een nieuwe basis nodig is, zo langzamerhand. Zou je daar eigenlijk mee... Wat je zegt is, als je op die manier ontwerpt, maak je geen... Tijdloze grote, uh, of nee, zeggen, je hebt de Eames Chair, dat soort mm. iconen. Kan, ja. je, kan dat uit Dutch Design komen op die manier? Als nee. Dat is eigenlijk onmogelijk. Niet. Eigenlijk niet. Nee. En waar dan toch dat succes wat eraan kleeft? Of wat, als je um, er wat over leest? Of? Het, bedoel, het, Dutch Design heeft zich zeg maar, over jaren en jaren en jaren opgebouwd. Uh, het heeft een hele hoge kwaliteit van ontwerp, het heeft een hele hoge kwaliteit van afwerking. Het heeft een soort van iconische waarde. Of de beelden spreken heel erg sterk. Um, en dat willen mensen graag. En het zijn vaak ook wel dingen waar denkertjes in zitten. Zo van oké, okay, dit is een onverwacht iets. En dat heeft dus een boodschap. Mm -hmm. um, het gevaar is dat het dan ontwerper voor ontwerpers wordt. Meer als een intellectueel product dan als feitelijk... dat je zegt, ik ga niet naar de Ikea, maar koop deze stoel... want je kan erop zitten. Ja, ja, ja. ja. En um, dus dat is de manier waarop het een hele hoge kwaliteit heeft en tegelijkertijd zichzelf een beetje in een hoekje verft. Ja. En dat hoekje, daar moet het zo langzamerhand wel uit. Ja. Wij, wij vonden in onze Casaluna oud papierbak een NRC uit 2004. En daar stond volgende in, over dat Dutch design. De techniek is een doel op zichzelf geworden en ontwerpers zijn de gevangenen van hun eigen belevingswereld. Ook de vandaag begonnen Salone Del Mobile van Milaan. Het design-evenement van het jaar is een uitstalkast van hobbyisme. Als het maar geinig is. Is dat acht jaar later nu, 2012, is dat nog steeds zo? Nou, Je ziet dat er uh, ook duidelijk tegenbewegingen zijn. Ook binnen Nederland. Je kijkt naar... Uh, ik moet zeggen dat de generatie studenten die nu uh, aan het studeren is... veel idealistischer is dan de generatie waar ik zelf in de jaren tachtig mee gestudeerd heb. En mensen zijn dus wel zoekende... Eigenlijk. En dat is het goede nieuws. En er is, um, een nadeel is dat een aantal van die iconische ontwerpers... zijn zo sterk binnen Dutch Design... Mm -hmm. dat studenten binnenkomen met de ambitie van... ik wil ook zoiets maken. En noem eens een voorbeeld van zoiets. Uh, Zo'n paard met een lampenkap of zo, dat soort. Nou, je hebt de de, de, de chair van uh, oh, ja. Marcel Wanders. Ja. Dat is een stoel die eruit ziet alsof die gemaakt is uit touw. Ja. En um, dat is een soort van symbool... En dat soort symboolwaarden... willen heel veel... Studenten. Maar is dat niet toch een, een prachtig product? Of een um, prachtig ontwerp? Kan je erop zitten? Nee, nee. En dat is voor een stoel wel... een lastig dingetje? Um, ik, ik vind van wel. <lacht> ja. Maar maar praten met Marcel Walters... en zeg van oké, okay, hoeveel van die stoelen zijn er eigenlijk gemaakt? Ja, dat zit in de honderden. Maar niet mm -hmm. meer dan dat. Want ze zijn ook heel lastig te maken. Echt heel moeilijk. Ja. En... Um, zo kom je bijna weer richting beeldende kunst. Nou ja, als je kijkt naar het plaatje van die stoel... waarvan er dus maar een paar honderd gemaakt zijn... Ja. is miljoenen keren de wereld over gegaan. Omdat het cultureel iets betekent. Ja. En is geïnterpreteerd en weer geherinterpreteerd... Uh, op allerlei verschillende manieren. Ik heb het zelfs nu een keertje in een... Uh, uh, als een voorbeeld gezien als een uh, soort van milieuvriendelijke stoel... omdat die uit touw gemaakt is... Terwijl hij uit koolstofvezel gemaakt is met ja, ja. kunsthars. Dus het is een soort van milieuramp op zich, die stoel. Ja. Maar hij wordt weer geherinterpreteerd alsof hij uh, ja. juist heel milieuvriendelijk is. En zet ze aan het denken. En het is niet voor, voor de, de IKEA-ganger, zal hem niet in zijn huis zetten. Het is echt iets anders. Nee, maar. Een, een, um, een andere wereld bijna waar je in begeeft. Ja, maar dit is bijna zoals in, in de mode. Je hebt de haute couture, mm -hmm. zoals die in, in, in Parijs is, zeg maar. Je hebt à porter, mm -hmm. dat is nog steeds onbetaalbaar, maar wel draagbaar. En dan heb je confectie, en dat is wat wij allemaal aan hebben. En je hebt dus die verschillende lagen in zo'n ontwerpsector. En het leent eigenlijk, of het, het werkt eigenlijk door van elkaar te lenen of ideeën te pikken. Dus zo'n stoel heeft heel veel invloed. Ja. Indirect. En dat filtert naar beneden toe. Is... En als je, als je kijkt naar de nieuwe collecties van Ikea... dan vind ik het steeds minder uh, Scandinavisch ontwerperachtig. En dan zie ik daar steeds meer Dutch design invloeden okay, in. Ja. Wat jij in Australië doet, is dat confectie? Uh, ik probeer wel dingen te maken die heel direct bruikbaar zijn, ja. ja. Maar dat zit ook met het social design vast. Want daar kun je conceptueel niet een mooi iconisch beeld meer zetten. Soms is het uh, een ding wat je ontwerpt... waardoor mensen met elkaar in contact komen. Ja, als mensen niet door dat ding met elkaar in contact komen... heeft het helemaal geen waarde. Mm -hmm. um, als jij morgen je verhaal gaat houden... Um, morgen, ben je morgen aan de beurt? Over morgen aan de beurt. Over wat je in Australië doet. Het, als ik je beluister... Um, sta, kan het eigenlijk bijna niet verder afstaan... van wat je net beschrijft over de, uh, de stoel van touw... waar je niet op kan zitten. Hoe gaan ze op je reageren, de Dutch designers? Zij beginnen met een idee wat ze zelf willen maken. Maken daar iets van wat tot denken aanzet. Misschien weer anderen inspireert. Jij begint met een probleem in de samenleving dat je wil oplossen. Ja, idealiter komt dat ergens bij elkaar. Maar wat denk je? Um, Want je zei, je zei eerder, um, in wat ik wil doen was in Nederland geen ruimte voor. Daarom ging ik naar, ga, ben ik naar Australië gegaan. Is er nu ruimte voor? Is er meer ruimte voor je gekomen, denk je? Ik denk het zeker. Ja. ja. En ook um, Dutch Design. Um, het zijn geen domme mensen die daarmee bezig zijn, die hebben ook door dat, um, dat, er, een nieuwe, dat er een vernieuwingsslag moet komen. En. Er is nu veel meer een zoekende houding dan een aantal jaar geleden over... oké, okay, wat moet dat dan zijn? En social design is één richting die je eruit zou kunnen gaan. Er zijn ook andere richtingen. En wat je eigenlijk ziet, is dat zo'n heel ontwerpvak... Eh, aan het diversificeren is, aan het, misschien aan het versplinteren is. En dat het oude beeld van de industrieel vormgever of industrieel ontwerper... Eh, eigenlijk in werkelijkheid niet meer bestaat. En zoals ik in de jaren tachtig ben opgeleid worden mensen nu niet meer opgeleid. Maar het profiel waar ik voor werd opgeleid, als een ontwerper die van alles en nog wat kan... Mm -hmm. is ook helemaal niet meer gevraagd, is echt helemaal niet meer relevant. Dus het gaat om, om een specifiek aspect van het vak onder de knie te krijgen en daarin door te gaan. En daar meer diepte in te bereiken, ja. zeker. Ja. Um, hoop je in, met jouw manier van denken hier iets in gang te zetten wat er nog niet is? Zeker, ja. L Lukt het je al? Um, Mensen zijn wel enthousiast. En wat ik merk, zeg maar, doordat we zoveel projecten gedaan hebben die tot concrete resultaten hebben geleid, kan ik dingen tonen. Ik hoef mensen niet op basis van ideeën te overtuigen van uh, het zou zo kunnen werken. Wat design kan doen, zeg maar. Mm -hmm. Maar ik kan gewoon laten zien wat het al gedaan heeft ergens op een andere plek. En um, daar kunnen mensen zich toe relateren. En dat is een heel andere positie om in te zitten. Dus dat voelt wel heel rijk eigenlijk. Ja. Yeah. Een luxe positie. Een luxe positie. Het beste ja. uit verschillende werelden bij elkaar halen. Um, ik, ik zag iets van je op het internet. Een speech die, uh, die je gaf. Um, of ik las wat, ik weet niet meer. In ieder geval, wat je zei... ontwerpers moeten hun ivoren toren uit. De buurt in. En ik dacht, het lijkt wel het verwijt... wat de Nederlandse politiek al jaren krijgt. Is, is er een parallel tussen... wat er de beweging in de designwereld... en die eigenlijk de hele maatschappij in de gang is? Mm, ik weet niet of het specifiek Nederlands is... maar um, het idee dat je um, zeg maar, als ontwerper in je studio kan zitten... en uh, gewoon aannames kan maken over wat mensen willen... zonder met, mensen, met die mensen in contact te zijn geweest... is heel erg storend. En uh, de kans dat je dan iets maakt wat voor die mensen inderdaad relevant is... is die, uiteindelijk heel erg klein... Je kunt in je studio wel maar dingen maken waar je een goede designprijs voor kunt krijgen. En wat je collega's heel erg mooi vinden. Maar echt snappen wat mensen wat er bij mensen speelt, wat mensen raakt, waar mensen behoefte aan hebben. Daarvoor eh, kun je niet eens onderzoek laten doen, of marktonderzoek of zo. Je moet het toch ook zelf ondervinden. Dus je moet er echt zelf op uit. En dat is eng. Maar is dat ook niet dan. Kan je daaraan niet bijna afmeten wat er in de rest van de maatschappij gebeurt en hoe. Deze ontwikkeling, want ik zie wel parallellen. De studenten waar jij in de jaren tachtig mee begon zijn... staan die heel anders in de wereld dan de studenten die je nu in je collegebanken krijgt? Ja. ja. Wat is het verschil? Um, de studenten in de jaren tachtig, het gevoel want je wilde binnen die sector... die je gekozen had wilde je een succes zijn. Dat was eigenlijk het belangrijkste. En um, dingen als uh, milieuvriendelijkheid speelden allemaal nog niet zo... Dat was een soort van lastig aspect dat er een beetje bij kwam. Ja. En de studenten nu hebben een veel grotere urgentie van... ja, wacht even, dat komt erop aan. En um, wat je merkt is dat um, je zou... Zeg maar, bijvoorbeeld Dutse designprojecten zou je kunnen omschrijven als symbolisch. Van Er worden symbolen mm -hmm. gemaakt, er worden dingen gemaakt waar we over na kunnen denken. Uh, dat is iets wat studenten al vrij vroeg leren kennen. Op het moment dat ze het soort vakken krijgen wat ik geef, laat ik ze zien dat ze met dezelfde uh, vaardigheden... en dezelfde kennis die ze hebben opgebouwd, ook direct invloed kunnen hebben in de samenleving. En dat inspireert ze enorm. Hoopvol verhaal. Ik, uh, ik vind dit heel erg goed. Een, goed, een goede ontwikkeling. Ja. Je had het over de publieke ruimte waar je in de weer bent. Zijn er andere speelvelden die je interessant vindt om... Nou ja, als designer in de maatschappij ontwerpen... studenten over na te gaan denken? Um, een, pro een probleemveld als, zeg maar, wat doen we met zorg? Uh -huh. Ik bedoel, we weten dat onze zorgsystemen al heel erg groot zijn en heel erg duur... en dat ze eigenlijk niet groter kunnen worden. Oké, okay, hoe gaan we dan met zorg om in de samenleving? Hoe kun je um, bepaalde aannames die achter het huidige zorgsysteem zitten... Nu misschien met nieuwe middelen omdraaien? Ik zal het uitleggen, want je kijkt heel erg vragend. Ik kijk, ik denk, dit is bijna een soort uh, Australische ambtelijke taal die ik hier hoor. Dit moet, dit moet specifieker. Ja. Oké. Okay. Um, de overheid heeft jarenlang heel veel zorg naar zichzelf toegetrokken. Ze zegt van: oké, okay, um, dit is belangrijk. We hebben nu verpleeghuizen, we, we, hebben, we hebben een enzovoort, ziekenhuizen. Dat is allemaal steeds groter geworden omdat het gecentraliseerd werd. Um, die centralisatie had zin, want je wilt ook een soort van kwaliteitscontrole kunnen doen en dat soort dingen. Um, daar zit een soort van grens aan. Er zit een grens aan wat een overheid naar zich toe kan trekken. En wat je nu zou willen, is een trend de andere kant op. Namelijk mensen helpen om beter voor elkaar te zorgen. Op een semi-professioneel niveau. En gegeven het internet kun je dat ook vrij professioneel doen... en kun je dat op een hele andere manier monitoren dan je vroeger kon... toen je het allemaal moest centraliseren... om mm -hmm. een soort van gecontroleerde situatie te hebben. En dan kan je een voorbeeld geven als je bijvoorbeeld denkt aan thuiszorg. bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n onderwerp waar je volgens mij... het voorbeeld wat je net gaf hierover gaat. Ja. Um, hoe maak je dat menselijker? Of, of meer vanuit de maatschappij en vanuit de overheid? Nou, wat je in ieder geval kunt, waar je bijvoorbeeld voor kunt zorgen is dat uh, simpele medische dingen... zoals temperatuur, hartbewaking, weet ik allemaal niet wat... dat kan allemaal gemonitord worden door iemand zelf thuis. En de dokter kan dat meteen weten en kan dat elke dag weten. Um, dat soort dingen zijn nu technisch zo simpel geworden. En daar moeten we gebruik van gaan maken... Of, zeg maar, als er misschien iets mis zou zijn in een huis of zo... je kunt uh, met wat sensors en dingen zorgen dat het, ja. het huis dan zelf alarm slaat. Zeker zien. Ook dit klinkt weer als een, als een bijna te simpele oplossing... waarvan je denkt, waarom is dit er nog niet? Hetzelfde gevoel had ik toen je vertelde over die uh, King's Cross... het uitgaansgebied in Sydney. Hm. Ik denk dan ook, bij het Sydney-verhaal... Um, begeef je eigenlijk in het domein van de architecten... of de misschien de stedenbouwers die iets hebben laten liggen... nu zou je kunnen denken, ja, je begeef je in het domein van de... De zorg. Mm -hmm. um, het lijkt wel alsof jullie dingen aan het oplossen zijn... Die de, die de mensen in dat vakgebied zelf hadden moeten doen. Of is dat te makkelijk? Um, nou, je komt met een wat andere benadering. Ja, stel, ik, zou, ik mm -hmm. zou die buurt in Sydney hebben ontworpen... en dat is een, een grote puinhoop met het mm -hmm. uitgaan. En dan komt, mm -hmm. en het is mijn vak en er komt een ontwerper en die zegt... je kan het ook zo doen en je het is opgelost. En mm -hmm. Ik heb toch iets laten liggen. Het, het, het probleem is dat het nooit als ontwerpprobleem gezien is... En dat is het spannende, om nu zeg maar, de samenleving binnen te lopen... en te zeggen van, wacht even, laten we dit eens even als ontwerpprobleem gaan bekijken. Okay. En wat doen ontwerpers? Die zijn op zoek naar een nieuwe benadering. Uh, daar zijn ze goed in. Oké, okay. met die nieuwe benadering, hoe, hoe ver komen we dan? Uh, maar je hebt gelijk dat, uh, als ik door een stad heen loop, zie ik honderdduizend dingen... waarvan je denkt van, oh, dat is jammer. Oh, dat is stom. Wacht even, hier, hier had over nagedacht kunnen worden. En je ziet wat voor gevolgen het heeft. Het is ook wel vermoeiend zo door de stad lopen, vakdeformatie. Het is ernstig, je hebt het is heel het, ernstig. Je hebt het zwaar bestaan, heb het ja, over gehad. Ja, ja. Ik richt me even over je hoofd tot de luisteraar, als je het goed vindt. Um, we gaan er zo even uit voor het hoorspel van de NTR... en dan zijn we na het nieuws van één uur bij u terug. En we willen graag van u weten welke problemen u heeft opgelost... met behulp van design of een creatieve vondst. Het kan gaan um, om het snoer van de stofzuiger dat niet goed oprolt... tot overlast bij u in de wijk. Misschien heeft u wel eens iets briljants bedacht. En dan willen we graag dat u dat aan de rest van de wereld vertelt. Misschien heeft u wel een probleem dat nodig moet worden opgelost. En dan kunt u ook bellen. Want wellicht luistert u iemand met een, mee met een creatieve oplossing. Hoe dan ook. We gaan designen vannacht hier bij Casaluna. Um, u kunt bellen. 80801121. En mailen mag ook. Casaluna.ncrv.nl Kees Dorst, morgen begint het congres. What design can do. Wij gewone stervelingen mogen daar niet naartoe. Um, wat gaan we missen? Waar verheug je het meest op? Ik verheug me het meeste op. Je krijgt een heel breed overzicht over wat verschillende mensen doen. Mm -hmm. En het contrast tussen die dingen. Het vergelijken van wat er mogelijk is. En ook echt puur de inspiratie. Van hier moeten mensen door geïnspireerd worden. En een beetje houvast krijgen. Zodat het uh, als ontwikkeling heel snel verder kan gaan. En is er iemand in dat programma waarvan je, waar je van je, waar je op verheugt? Waarvan je denkt, daar ga, daar, bij diegene ga ik aan de lippen hangen? Ik vind het leuk in het programma dat er heel veel mensen in zitten die ik niet ken. Ja. Sprekers uit Zuid-Amerika. Ja, dat zijn samenlevingen die heel erg in opbouw zijn. En waar ontwerpers een veel actievere rol hebben. Hetzelfde in Oost-Europa. En eh, ik ben heel benieuwd wat daar gebeurt. Dus ik ben voornamelijk nieuwsgierig. Ga je toch nog even naar binnen kijken bij de Dutch design? Of, of, uh... Uiteraard. Ja, toch wel. Ik geniet er wel van. Oké. Okay. Um, nog als allerlaatste vraag wil ik van je weten. Um, je had het over een Japanner. Daar hadden we voor de uitzending even over. Die hij ja. heel erg goed vond. En, en waar misschien de echte liefhebbers denken... dan kunnen we die nog eens even gaan opzoeken. Uh, Naoto Fukusawa. En waarom Heeft... is dat op dit moment de ontwerper waar je naar moet kijken? Um, ik vind hem bijzonder subtiel in waar de manier waarop die. Producten maakt die blijven fascineren en waar je van blijft genieten. Kees Dorst, dank voor je komst uit Australië Nootbeen. Ik wens je een mooi congres komende dagen. Dankjewel. Ik ben ook wel eens bang, net als jij, en jij, en ik en ik. Een CRV.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 Jij hebt Slofstra wel heel erg blij gemaakt. Ja. Kun je dat verantwoorden? Ik had met hem te doen. Hij krijgt geen aanstelling. Ik betaal hem per visie. En waar wou je hem dan zetten? Hij zou bij Wichbold kunnen zitten. Dan kan hij hem meteen vervangen als Wichbold ziek is. En als Wigbold daar bezwaar tegen maakt? Dan kan hij bij mij. Goed. Op jouw verantwoording. Natuurlijk. Moet jij ook een lezing houden in Stockholm? Ja, over de kerstboom... Kun jij straks nog even bij me komen? Ja. Dat lijkt me wel interessant. Dat is ook wel interessant. Ben je nog tot bepaalde conclusies gekomen? Conclusies niet. Het wordt meer een aanval op de manier waarop ze bij de atlas te werk gaan. Dat lijkt me helemaal interessant. ja. Je wilde hem nog spreken? Ja, wil jij deze eens lezen? Dat zijn sollicitaties naar de vacature Slofstra. Haan is er niet. Ik wou graag dat jij daarbij was. Nog één. Als hij nou een beetje opschiet, dan zijn we om twaalf uur klaar. Hoe heet hij? De Vries. Hm? 55. Hm? Ongetrouwd. B. Wat heeft hij gedaan? Van alles. De laatste 15 jaar bankemployee. Wat zoekt hij hier dan? Enfin, dat moet hij zelf weten. <tie> We hadden het erover dat ze ook Wigbold moeten vervangen als die ziek is. Zou niet handig zijn als we een deur lieten maken tussen de loge en de keuken? Dan hoef je niet meer om te lopen. Is dat geen steunmuur? Dat weet ik niet. Ik zal het de erge vragen. <ZE2> dat zal ik hem hebben. Een man met een rotkop. Ik stel me er niks van voor. Gaat u hier maar naar binnen. Dank u wel. Een balk. De Vries. Koning. Dank u wel. Gaat u zitten. U bent meneer de Vries? Jawel, meneer. En u solliciteert naar de vacature van telefonist? Jawel, meneer. Bent u al eerder telefonist geweest? Telefonist niet zozeer, meneer. Uh, wat dan wel? Ik ben telegrafist geweest, meneer. Telegrafist. Waar bent u dat geweest? Bij de verbindingstroepen, meneer. In militaire dienst? Niet zozeer in militaire dienst, meneer. Hmm. Ja, ook wel een militaire dienst. Hmm. Maar dan na de oorlog, in Duitsland, bij de bezettingstroepen... Hoe kwam u daar nou? Nou, eigenlijk als tolk, meneer. Maar toen heb ik meteen maar een opleiding voor telegrafist gevolgd. In die tijd kon dat allemaal. U bent dus nogal avontuurlijk? Ach, meneer. Je bent jong. Hmm. En dan doe je zulke dingen. Hmm. Nu zou ik dat niet meer doen, natuurlijk. Juist. Kunt u koffie zetten? Jawel, meneer. Ik heb altijd koffie gezet voor mezelf. Ik bedoel, voor meer mensen. Ook wel voor meer mensen, meneer. Onze conciërge is namelijk nogal eens ziek en die moet dan vervangen worden. Hebt u daar bezwaar tegen? Nee, meneer. Hoe staat het met uw ziekteverzuim? Goed, meneer. Hm. Ik bedoel, ik ben zelden ziek, meneer. Mooi. Kunt u lang stilzitten? Oh, jawel, meneer. Aha. Hebt u hobby's? Ook wel, meneer. Wat, bijvoorbeeld? Ik ben radioamateur meneer, en ik bouw zelf ook wel radio's. Betekent dat dat u een zetmachtiging hebt? Ja, wel, meneer. Dat is tenminste wat? Ach, het lijkt meer dan het is. En verder? Ik schilder ook wel, meneer. Schilderen? Wat schildert u dan? Over alles, meneer. Aquarel, olieverf en tekenen ook wel. En ik zit ook nog in een schaakclub. Aan welk bord zit u? Dat is verschillend, meneer. Soms aan het tweede, maar de laatste tijd meestal aan het eerste. Hoe vindt u daar allemaal tijd voor? Ach, meneer, je moet wat te doen hebben. Ja. Uh, heb jij nog iets te vragen? Nee. Goed, dan hoort u zo spoedig mogelijk van ons. Laten we zeggen tot ziens. Dag, meneer. Dank u wel. Dag, meneer de Vries. Die man nemen we. Ge rum i bröllopskåninghund, jag slår dig med ett gevär, kors, trängs det ingen, stängs och släpp in en kund. Säg in tack för besväret, kors, gevär, ett sätt för portenslån, i lukten om man käftar mot. Goden tack, herr koning, Välkommen in, in Stockholm. Goden tack, herr Klej. Frau Slovacevicsova ist auch dabei. Wir sitzen da hinten. Ich komme. Guten Tag, Frau, Slova, Frau Slova. Slovacevicsova. Wie geht Ihnen, Herr König? seit Helsinki? Und Ihnen? Oh, nicht so gut. Leider habe ich Kopfschmerzen. Wir saßen schon im Flugzeug, als Sie in Amsterdam einstiegen. Frau Slovacevichowa hat äh, Sie noch gerufen, aber Sie haben uns nicht bemerkt. Leider. In welchem Hotel hat man Sie untergebracht? Im Aston Hotel. Mich auch. Und mich? Man äh, wird uns alle dort untergebracht haben. Herr Berta nicht. Nein, <lacht> der gehört zum Vorstand die werden zich etwas besseres ausgewählt haben das wetter ist schön sehr schön lijst van deelnemers Krüpler Küntermann Hor Horvatitsch Klastrop Klas Seiner Stanton Sten Stenton Slova Cevicova, Slova Cevicova, Slova Cevicova, Slova Slova Slova Ich habe gesehen, dass Sie auch einen Vortrag halten. Ja, anstatt Lopez. <lacht> ja, ja, ja, Lopez. Lopez war krank. Ja, erst zieht er alle Frauen mit ins Bett und danach ist er zu müde, um zu arbeiten. Das versteht man nicht. Vielleicht ist er wirklich krank. <lacht> er steht nicht auf der Liste der Teilnehmer. Er ist liebeskrank. Ja, du, kärr Erik, da ligger du nu i din Grav och är död. Och ja, är ombedd att säga några ord. Säga farvel till dig som var en stor vetenskapsman. Inte bara en vän utan en stor etnograf. Och jag själv i min egenskap av professor vid Etnografiska institutet vid Stockholms universitet. Jag hälsar dig från alla dina vänner. Adjö. Adjö, adjö. Sehr verehrter Herr Prof. Dr. Sigurdsson, wir sind hier in das Kolumbarium beisammen, um Sie, den großen schwedischen Grundleger unseres Atlases, zu ehren und zu Ihrem Gedächtnis nochmal feierlich ...to bestedigen dat we onze gemeenzame arbeid in ihrem geiste voortzetten werden. Wat zeiden ze precies? Ze zeiden allebei dat ze de werkelijke opvolger van Sigurdsson zijn. Horvatice en Nielson mogen elkaar niet en daar maak ik mij wel eens zorgen over... niet, die karten. Zeer schoon. Ze hebben een dichtes Dat is de verdienst van Herr Beerta. Wat ga je daar nu over zeggen? Dat zal je wel horen. Als je maar geen ruzie maakt. <lacht> Horvatitsch wil je straks vragen om ook de Europese kaart voor je rekening te nemen. Zeg nu eens niet dadelijk nee. Denk daar eerst eens over na. Ik denk niet dat hij me dat straks nog vraagt. Ik maak me ernstig zorgen. Dat hoeft niet. Ik hoop het. Het freut mich immer, Sie beide zusammen te zu zien. Zo so rustig, zo so anspruchslos, wie die Niederländer sind. Niet alle. En jetzt, Herr Konin, werden Sie Ihren Vortrag halten. En nachher werden wir dan so ein bisschen zusammen plauderen. Meine Damen und Herren, und jetzt wird unser Kollege aus den Niederlanden, Dr. Koning, seinen Vortrag über die Diffusion des Weihnachtsbaumes halten. Meine Damen und Herren, man hat mich gebeten, Ihnen etwas über die Verbreitung des Weihnachtsbaumes in meinem Lande zu erzählen. Dass mir das auf so kurzen Termin überhaupt möglich war, verdanke ich einer Umfrage nach dem Vorkommen des Weihnachtsbaumes, welche von unserem Institut in 1934 eingestellt wurde. Die Antworten finden Sie auf der ersten Karte, 1934. Wie Sie sehen, war ein solcher Brauch damals fast allgemein bekannt, in Zahlen ausgedrückt in 84 Prozent der Wohnorte. Was schenkt uns nun diese Karte, außer der Freude, etwas auf einer Karte angezeichnet zu haben? Wie ich hier nach zeigen werde, sehr wenig nehmen we aan dat we alleen deze Karte hebben, zoals so dat gewöhnlich de Fall is in onze Disziplin. Dan zouden we höchstwahrscheinlich schließen, dat een uralter Brauch zich in onze tijd fast allgemein bewahrt heeft. En we zouden ons over de die van een makellosen alten Kulturlandschaft. Leider is dat niet de Fall. Diese Enttäuschung danken wir dem Umstand, dass bei der Umfrage auch gefragt wurde, wie es in der Jugend unserer Gewehrsleute gewesen war. Diese Antworten finden Sie auf der zweiten Karte, 1900. Wie Sie dort sehen, war der Weihnachtsbaum in meinem Lande etwas früher als 1934, sagen wir um 1900, nur vereinzelt bekannt. Und falls wir diese Karte als Ausgangspunkt für unsere Untersuchungen nehmen würden, dann hätten wir es ungleich schwieriger mit der Hypothese eines uralten Brauches. Die einzige Möglichkeit wäre, dass der Brauch, um 1900 nahezu völlig verschwunden war und nachdem innerhalb 30 Jahren aus unbekannten Gründen wieder aufgelebt ist. Es wird sich zeigen, dass eine solche Hypothese sich den Fakten gegenüber nicht behauptet. Analysiert man die Antworten auf den Fragebogen, dann zeigt es sich, dass um 1900 der Weihnachtsbaum nicht auf dem Lande Bei den Bauern en Fischeren bekend war, zo so wie man dat bij een rudimentairen Brauch erwarten dürfte, sondern eben in de Städten, in de industrialisierten Gebieden, in de höheren Kreisen und bei den deutschen Immigranten.